Er zijn er heel wat mogelijkheden. Um, goed, dan gaan we nog eens weer terug naar de AUV. <laughs> hmm. Ik heb een hoop kennis van andere veles die ik vandaag echt in de kast stop. Um, de... Goed, we hadden het over verschillende soorten van voedsel. Dus ze zegt van.. Dit soort voedsel dat controleert dan vata en pita in het lichaam en het brengt kava in, het aard, de persoon. Ja. Dus, het zegt een kaven of een vata persoon die dus actief is, te actief wordt, uh, zal daar baat bij hebben. Ja. Want door veel activiteit en door ongeregeld leven raakt zo'n persoon een beetje uit evenwicht dan een, een, een beetje rijk dieet. Pff. Brengt het weer allemaal wat tot de grond? Dus op die manier. Uh, heeft het. Uh, het voedsel een direct effect op het bewustzijn. een direct effect op het lichaam. En moet dus eigenlijk van moment tot moment aangepast worden. En daardoor kun je. maar toch zijn er wel basisdingen. die geschikt zijn voor. bepaalde constituties. En je kunt wel stellen dat een pita persoon een sterke constitutie heeft en uh, zwaardere dingen kan uh, verteren dat een kave persoon over het algemeen zwaarder eet en dat een vater persoon het beter aandoet om lichtere dingen te eten ja. en licht verteerbare maaltijden te eten. Nou, dan wilde ik het uh, toch even hebben over een gevoelig onderwerp wat het eten van vlees is Natuurlijk ieder het zijne, en er zullen ongetwijfeld wel enkele van jullie hier zijn die vlees eten. Maar Ayurvedisch gezien is vlees eten niet aanbevolen. Het is Ayurvedisch, in de, in de Vedische cultuur werd er geen vlees gegeten. Men at er was haast geen vlees eten in, in, in het Vedische India. En, en Indië was wat groter in die tijd, want zelfs, in, uh, zelfs Indonesië, een bepaalde gebieden, dat hoorde er in feite bij, je gaat verder, Cambodja en al die landen, waren ook een onderdeel van uh, de Vedische cultuur. De Vedische cultuur uh, ja, beschrijft uh, dat vlees een, uh, een voedingsmiddel is wat de mens dan wel kan eten, maar het geeft allerlei problemen. Goed, dat hoeven we dan, uh, dat kunnen we zelf ook wel nagaan. Zo wordt gesteld dat het menselijk lichaam in feite niet het lichaam is van een carnivore. Dat het lichaam van een carnivore heeft andere soort tanden, een ander gebit, de scherpe tanden van een carnivore. Er zijn... Uh, het duimstelsel in het lichaam van een carnivore is... ...heeft uh, drie keer de lengte van het lichaam, in geval van een, uh, van een herbivore, zes keer. Ja? Dus het is langer. Dus in ons geval, wij hebben ook het langere darmstelsel van de, van de herbivore, van de planten eten. We hebben ook, uh, ook is de, het, het maagzuur van, uh, van tijgers, honden, katten en al dat soort... Het is veel sterker dan het maagzuur van planteneters. En het is tien keer sterker dan het van een planteneter. Wij zouden dus ook een, het zwakkere maagzuur hebben wat de planteneters hebben. Toch, natuurlijk, we hebben die hoektanden. En het, het lukt wel <laughs> om een stukje vlees te verslinden. Uh, ja, ze zijn. Hebben we jou niet? Oh, dan ben je een geboren vegetariër. <laughs> dat is duidelijk. <laughs> dan heb je een extra handicap. Dan voor jou een extra probleem. Namelijk als je vlees eet. Nee, als je vlees eet. Ja, als je vlees eet, dan is dat een extra probleem. Want, wat gebeurt er dan? Als jij het... Ja, ja, je kunt het niet goed kauwen, dus dan is het nog eens extra moeilijk om daar rasa van te maken. Om dat verteerbaar te maken. Ja? En dan is het dus extra moeilijk om door al die stadia van verteren heen te gaan. In zo'n geval zal er zeker aan zijn. Ja? Gedeelte onverteerd vlees wat dus rot in het lichaam. Maar wordt gesteld dat vlees dus veel aan in het lichaam achterlaat omdat het te moeilijk te verteren is. En dat het daarom ook niet helpt tot het opbouwen van de fijnere aspecten van verteren. Ja. En dat het daarom dus uh, nummer 7 en 8 in ons, uh, op ons lijstje. Uh, de reproductieve vloeistoffen en het immuunsysteem niet ten goede zal komen. Ja. En uh, ja, dat is dus een van de problemen die we ervaren met het eten van vlees. Daarom, daarom is het opmerkelijk... Ik zelf ging voor het eerst zo'n 25 jaar, wat is het, nee of meer, hè? Ja. Ja, 26 jaar geleden voor het eerst naar India. En het India van toen was echt een land waar, uh, wat ik zag, ik kwam op het eerste station en er was een vegetarische restauratie. Ja. Er was geen vlees op het station, dat was er niet, dat werd niet gegeten. De restauratie was gewoon vegetarisch. Ja. Overal was vege, waren vegetarische restaurants en eigenlijk kon je nergens een... Uh, een vleesrestaurant vinden. Nu natuurlijk, de Big Mac <laughs> is conquering the world. En uh, <laughs> Big, Big Mac is everywhere. Right? Dus wat dat betreft, geen probleem. Nu hoef je in India <laughs> niet te lijden als vleeseter. Daar kom je ook aan je trekken. Maar het was iets wat dus niet bestond in feite. Of bijna niet bestond in de Vedische cultuur was er een, een, een klasse van mensen dat die, die, die werden verondersteld op een laag niveau van bewustzijn te zijn, die dan onder beperkte omstandigheden wat vlees konden eten. Ja. Maar op een groot niveau in de samenleving bestond dat er niet. Ja. Goed, nu in de westerse samenleving doen we dat wel, maar het resultaat is dus dat we bepaalde ziektes op de hals halen. En we weten natuurlijk wel, cholesterol enzovoort uh, wordt natuurlijk door, uh, oké, okay, zijn de dingen die we nu onmiddellijk in de westerse samenleving hebben kunnen aantonen. Maar we moeten begrijpen dat er allerlei, voorten, allerlei vormen van aan in het lichaam bevinden die zich dan in het hele lichaam verspreiden. En uiteindelijk dus niet alleen de hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten enzovoort beïnvloeden, maar die het hele functioneren van het lichaam beïnvloeden, het hele functioneren van het bewustzijn beïnvloeden. En daarom is het gewoon niet aan te bevelen om vlees te eten. Wat te spreken. We hebben hier een boekje, dat ga je straks als een... Uh, uh, dat gaan we straks aan jullie aanbieden. Een, uh... ja, we staan namelijk bekend om onze keuken. Ja. <laughs> we staan niet alleen bekend om Ayurveda of om, ons, uh... of om ons roze pak en het kale hoofd en het zingen op straat. Ja. We staan ook bekend om, uh, om de keuken en misschien is dat nog wel hetgene waar we het beste om bekend staan. Ja. Uh, dus we hebben een boekje... Met, uh, met allerlei uh, lekkere, vegetarische gerechten erin. En uh, dat wil je straks aanbieden. En daar staan ook uh, wat meer gegevens in over uh, de voordelen van vegetarisch eten. En ook de, de nadelen van niet-vegetarisch eten. Maar goed, uh, uiteindelijk is het een onderdeel van het leven in goedheid. Leven in goedheid, bij, bij, er zit niet alleen een fysieke kwestie aan, vee, aan vlees eten, dan zit er ook een morele kwestie aan. Ja. Er zit uiteindelijk ook de kwestie aan van het, het doden van dieren heeft ook een negatief effect op het bewustzijn. Het maakt, het bewu het maakt je harder. Ja. Voor jou zoveel levende wezens sterven, dan logischerwijs, is, uh, is er een zekere ongevoeligheid die in het bewustzijn tot stand komt. En dat heeft ook zijn effect op je op je hele manier van doen en zal je dus egoïstischer maken en uiteindelijk zal dat je ook meer en meer verstrikken in in uh, ja in harder handelen in relaties enzovoort en uiteindelijk zal je dat je dan ook dieper leiden naar hartstocht en onwetendheid en verder weg van goedheid waardoor je zelfs ayurvedisch gezien weer in de problemen komt dus zodoende op een meer subtiel niveau heeft het ook zijn, uh, zijn voordelen om vlees te vermijden. En uiteindelijk op een nog subtieler niveau, op het niveau van karma, krijg je er reacties voor. En dat zou dan, want elke actie geeft een reactie, het doden van andere levende wezens zou een karmische reactie geven. Dat zou in het volgende leven tot problemen leiden... En dan zou je dus kunnen verwachten dat je in het volgende leven een lichaam zou krijgen dat minder uh, positief ontwikkeld is. Een geest zou krijgen die minder positief ontwikkeld zou zijn. Als een gevolg daarvan. Dus ja, dus de vegetariërs komen er dadelijk beter af. <laughs> het, spijt, het spijt me voor de vleeseters. Ieder het zijne, maar tegelijkertijd de Vedische visie. Ja, het is niet mijn overtuiging. Daar gaat het niet om. Wat mijn overtuiging is... Wat heeft dat voor waarde? Iedereen in deze kamer heeft zijn eigen overtuiging en dat is prima. Maar de VEDA's, ja, de VEDA's stellen dus duidelijk van, eet geen vlees. En dat is natuurlijk toch wel uh, een behoorlijke wetenschap, die VEDA's. Dan moeten we, niet, we moeten niet denken dat dat maar uh, een oppervlakkig, uh, ja, dat een opper oppervlakkige bron van kennis is waar heel weinig informatie in staat. Het is een hele brede, diepe, gedetailleerde vorm van kennis die we vinden in Veda. Ja, ja, maar minder ernstig dan vlees. Maar toch wordt het ook gezien als, als een vorm van vlees. En dus toch uh, ook niet, niet aanvaardbaar in de, in de Ayurveda. Maar veel minder uh, destructief dan, uh, dan vlees natuurlijk. Ja. Waarom? Hè? Uh, nou goed, medisch gezien is het toch minder is het makkelijker te verteren. Ja? Dus het is makkelijker om te. Het gaat gewoon om kwestie van het produceren van aan. Dus vlees is moeilijker te verteren, produceert meer aan. Dat is op het fysieke niveau dan. Op, een, uh, okay. op het mentale niveau natuurlijk ook. Ja? Want dan heb je daar te maken met. Uh, vlees is een meer ontwikkelde levensvorm. Als je die afsnijdt, dan vis is een minder ontwikkelde levensvorm. Dus qua karma ook zou het minder betrokken zijn. Maar goed, we houden het op de Ayurveda. Dus strikt gezien van aan is het is het beter om uh, om vis te eten dan vlees. Maar beter groenten. Ja. Lang geleden geweest hoor. Ik bedoel, ik zei al dat was dus meer dan uh, 26 jaar geleden. Maar dat werd toch wel bestreden hoor. Ik bedoel, het, is, het, is toch, het werd toch niet aanbevolen. Het was te ja, in feite. Te jong en te yin. Het is in de, in de, in de, in de macrobiotiek, dan zijn we natuurlijk, is het wel het doel dat yin, ja. Yeah? Yin-voedsel wordt beschouwd als negatief en, en moet dus altijd geyangiseerd worden. En dat is als we iets koken dan is het meestal te yin, te yin en dan maken we het meer yang. Dus het kookproces maakt dingen meer yang. Maar vlees wordt toch wel vermeden in, in de macrobiotiek. En dan in uitzonderlijke gevallen wordt vis dan wel toegestaan, maar het ook niet echt zo aanbevolen. Ja? Het zijn ook concessies die natuurlijk ontstaan zijn, want in Japan, ja, het land van de vis, hoe kun je vis afschaffen? Ja, dus zodoende zien we dan soms ook van die concessies verschijnen en in de latere macrobiotiek en de vroegere macrobiotiek verschilt het wel een beetje. Maar zijn er in de AGB die meer gestikt zijn? Die vlees? Ja, misschien wel. Nogmaals, de, de, de Pita-constitutie zal meer mogelijkheden hebben tot het, tot het eten van vlees dan... Nee. Maar hij is een vegetariër, heeft hij me net verteld. Dus het, het wil niet zeggen, het, misschien heeft hij meer mogelijkheden, ja. Maar het wil niet zeggen dat hij dat dus daarom moet doen. Dat hij dus moet denken van, oh ik ben een pita en ik moet dus vlees eten. Nee, het is... Ja, heeft dat wil zeggen, dus ook Ja, tuurlijk, dat is ook... heeft ze gelijk in. Wat, er zijn natuurlijk toch nog defecten in het lichaam aanwezig, wat het darmstelsel betreft enzovoort. Maar goed, toch zal de Pita het wat beter kunnen, kunnen verteren dan de anderen. Dus in die zin is, is je ziet er beter af dan de andere, Maar het punt is heel juist dat het zal toch aan creëren. En toch eh, vergiften vergif in, in het lichaam. Toxisch. Ja, maar het gaat toch natuurlijk dat die hele lange weg, door het hele darmstelsel. Maar een pieten Piet in principe heeft een betere spijsverteringsvuur. Ja. ja, die heeft dus een hogere spijsverteringsvuur. Ja. Eieren ook niet. Ook niet. Echt? Ja, nou, melk wel. Melk wel. Ja, maar oké, okay, de Veda's stellen dan dat dat eieren in feite niet bedoeld zijn als voedsel, maar dat ze een andere functie hebben. Dat ze eigenlijk de functie een voorplantingsfunctie hebben en dat het dus eigenlijk Ja, dus in die zin het Ja, het is het is geen het is niet het is geen voedsel. Het is eigenlijk de, een, bedoeld als foetus, ja? En dus zodoende niet bedoeld als voedsel. Maar en bedoel melk is dan bedoeld als voedsel. Hè? Huh? Alleen voor de baby. Op de melk Nee, kijk, dat, dat is dus niet alleen voor de baby. Het is ook voor, uh, voor volwassenen. Melk is goed voor elk. Oh, <laughs> en, uh, het is ook helemaal niet goed om borstvoeding te vroeg af te schaffen. Daar moet je jaren mee doorgaan eigenlijk. In de, <laughs> In de Velische traditie, daar, daar stapten ze, we gingen ze heel lang mee door. Ja, ja, ja, ja ja, dat is dus veel beter en natuurlijk een koe ja, een koe geeft zoveel melk dat, als, dat kalf zou dus uh, indigestie krijgen en allerlei aam in zijn lichaam en er ziek van worden ayurvedisch is het niet verantwoord om dat kalf al die melk op te laten drinken <laughs> dus uh, dus wij moeten het ook huh? Ja, toch dat, uh, waar, ik, uh, waar ik woonde, in India, in een klein dorpje in Vrindavan, daar hebben we wat je you noemt know, jungle guys, hè? en dat heet de blue cow, de blue forest cow, en die zijn lichtblauw. En die zien eruit een beetje, als ja, een soort rendier. Ze hebben benen als een paard, en ze springen ook, uh, en ze kunnen dus heel hard rennen. En, uh, maar ze hebben ook uiers en melk, enzovoort, en kalven, en dat zijn gewoon, die leven in het wild de jungle guys en die heb je overal in Noord-Indië ja, dus ik weet niet of ze alleen maar gefokt zijn, ze zijn ook wilde koeien ja ja, je moet toch iets eten of wat wil jij lucht eten ja nee, maar goed dus, dus voor het, het menselijk wezen zijn granen, planten, melk en melkproducten worden aanbevolen in de Ayurveda het melkproducten, granen en planten en groentes, die worden aanbevolen als menselijk voedsel. Ja. En dan van melk natuurlijk zoveel andere producten komen, komen tot stand. Ik had even een vraag op een heel ander gebied. Um, wat is nou zeg maar het doel van jullie leven? Want jullie proberen elke keer in een hogere status te komen. Hè? Maar is dat dan niet een beetje een egocentrisch Nu wil je, wat, wil je weten wat haar Krishna is in feite, wat we doen, pak die op ja, ja. oké, okay, daar gaat ie wow. ik <laughs> zal het heel kort zeggen een paar minuten uh, oké, okay, wij, wij als, je, als je terugkijkt naar het begin hè, op je blaadje, dan zie je dus dat er andere veda's ook zijn, hè, en dat de ayurveda helemaal onderaan staat, en dat die andere veda's op een hoger niveau werken er zijn verschillende niveaus van bewustzijn, er is een niveau van het dierlijk bewustzijn die houdt aan die houdt zich bezig met voedsel, die zoekt alleen maar naar voedsel dan is er een hoger niveau van bewustzijn, dat is pranamoy. waar je gaat reageren op andere levende wezens en relaties dan ben je nog steeds bezig met het lichaam ja? dan ga je naar een derde niveau, dan kom je bij gyanamai dan kom je terecht bij het, het abstract denken, filosoferen zoeken naar wat is de oorsprong, waarom zit er een doel achter alles dat er hier gebeurt ja? Heeft het iets te betekenen? Valt er hier iets te leren in deze wereld? Of is het allemaal maar zonder reden? Dat komt op dat niveau van bewustzijn. Okay. Dan is er een ander niveau van bewustzijn. Waarin je dus uh, uiteindelijk niet alleen gaat filosoferen over mogelijke andere dimensies en oorzaken enzovoort. En dingen die je niet kunt zien. Maar dan kom je dus op een, op een niveau waar je een andere werkelijkheid kunt ervaren en waarnemen. Dat staat beschreven in de Vedas. Goed, voor iemand die daarover leest, is dat natuurlijk theoretisch. Ja. Uh, voor ons was dat ook zo, maar op een gegeven moment... Uh, ...zijn er af en toe persoonlijkheden die dat gerealiseerd hebben... ...en die dan werkelijk al die stadia doorlopen hebben... ...en tot het hoogste niveau gekomen zijn... ...en die andere werkelijkheid gerealiseerd hebben. Ja. Uh, zo wordt er gesteld dan... ...dat alles heeft zijn oorsprong in één energie... Dat kun je een goddelijke energie noemen. En die energie is zowel onpersoonlijk als persoonlijk. In zijn persoonlijke gedaante noemen wij, die, noemen wij die gedaante Krishna. Waarom Krishna? Omdat Krishna komt van akarsan, dat betekent aantrekkelijk. Dus dan hebben we het over dat die oorsprong van alles is de al-aantrekkelijke. En dat eigenlijk iedereen uh, naar een relatie zoekt met die persoon. Iedereen zoekt naar een relatie... Je zoekt naar relaties met mensen, relaties met dieren, relaties met dingen. Maar uiteindelijk is het, is het toch nooit altijd ideaal. Pas als je bij Krishna aankomt, de al aantrekkelijke of wat voor andere naam je er ook aan wilt geven. Dan zou je daarin uh, volledige tevredenheid bereiken. En uh, dan ga je een relatie aan en uh, dat wordt dan natuurlijk een, uh, een, een relatie van affectie. En het is een relatie van wederzijdse uitwisseling. Een uh, teken van uh, affectie of liefde is dat je iets voor een ander wilt doen. Zelfeloos. Als je dus hem iemand geeft, dan wil je gewoon voor die andere persoon... Uh, ja, je, je wilt je wel opofferen voor die ander. Je vindt het gewoon leuk om voor die ander te zorgen. Net zo'n moeder voor een kind, weet je wel? die haalt nog het eten van haar bord. Als het kind dat lekker vindt en het opeet. Nou, dan ziet ze toch liever dat het kind het opeet dan het zelf op zou eten zo'n kind geeft dus uh, zo wordt er gesteld dat dienstbaarheid is een, uh, een symptoom van liefde dat als je dus iemand geeft dan wil je iets voor die ander doen ja, daar moet, dus moet je dan toe komen natuurlijk. dus in die hoogste stadia kom je dan tot bhakti en dat is dan een dienstbaarheid aan de allerhoogste persoon die de totaliteit is van alles. Dat is dan de perfectie. Goed, wij volgen dus een systeem wat ons dus langzaam naar dat uh, bewustzijnsniveau toebrengt. Ja, gaat niet in één keer, maar geleidelijk aan. En wil je dus naar hogere sferen en, en wil je dus hogere dimensies van werkelijkheid ervaren, dan moet je je wel enigszins onthechten van deze, di deze dit niveau. Want als je te druk gaat bezighouden, dus een... Als bezig bezighouden met materie, dan raak je daar zo door opgeslokt en aan gehecht dat je niet verder kunt naar hogere dimensies. Dus we beoefenen wat onthechting. We leven wat eenvoudig, we geven wat dingen op in de wereld. En dan gaan we uiteindelijk al ons richten op die oorspronkelijke persoon en bron van energie die wij christenen noemen. En als we dat doen, dan doen we dat via yoga meditatie. Shanta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Adirama. Dat doen we als meditatie op deze kralen, elke dag. Uh, dat doen we twee uur lang, als vorm van meditatie. Vroeg in de ochtend, dat is de beste tijd. Daarom staan we om vier uur op. Het is even wennen, was het voor mij ook. En dan gaan we, we gaan natuurlijk ook vroeg naar bed. Dus valt wel mee. Ja, 9 uur gaan, gaan er sommigen naar bed, 10 uur, dus 11 uur, het hangt van, de als je namelijk dus intensief met meditatie bezig houdt, ik kom er zo hoor, als je intensief met meditatie bezig houdt, hoef je minder te slapen, ja, je gaat minder dromen, je, je hebt, want een heleboel van onze slaap is nodig om de geest tot rust te brengen, en is voor ons niet nodig, dus zodoende kunnen we steeds minder slapen, 5, 6 uur, dat zal wel lukken, ja. En zodoende halen we het nog wel vanavond. over ja. uh, het kale hoofd? Het kale hoofd is uh, een teken van onthechting. Het staartje is mode. Ja. <lacht> en, uh, en, uh, niet alleen mode tegenwoordig, maar ook mode in de vedische traditie. Al 5000 jaar geleden was het ook mode. En het betekent in feite dat wij uh, vereerders zijn van Vishnu. En dat we stellen dat de persoon is hoger dan de, dan het, dan de onpersoonlijke energie. Het zijn alle twee aanwezig, maar de persoon is aantrekkelijker. Dus we hadden ons bezig met de persoon. Uh, het, uh, de roze kleren, uh, in dit geval is het teken van onthechting. Wit betekent getrouwd. Hij is getrouwd met... Uh, die dame aan de, de rechterkant, daar zit ze. Ja. En als teken van het feit dat ze getrouwd is, heeft ze die rode streep daar, zo in de scheiding. En ook een rode stip als het stoplicht. Ja. Terwijl, terwijl zij daarnaast heeft dus geen stip. En ook geen, uh, geen, uh, geen rode streep. Dus dan weet je, die is nog niet getrouwd. Ja. Huh? Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn natuurlijk wel. Er zijn verschillende dingen, tekenen in India die ook voor andere doeleinden gebruikt worden, maar laten het niet verwarren. En Siva er maar even buiten laten, anders wordt het ingewikkeld. Ja. Ik te persoonlijk nee. dat vrouwen dan met haar. Wat zeg je? Waarom heb vrouwen geen is dat Ja, mannen en vrouwen zijn natuurlijk niet hetzelfde. En, en voor ieder is een ander pad gegeven. Ja? voor de vedas die, die stellen dus van uh, mannen en vrouwen zijn, uh, zijn verschillend en voor ieder geeft het ook een beetje een individueel pad in, in spiritualiteit ja? ze zeggen dus niet helemaal hetzelfde, mannen en vrouwen het gaat dus niet om een kwestie van meer of minder, maar anders mannen, er, is een fundamentele, er zijn fundamentele verschillen tussen mannen en vrouwen fysiek, mentaal, overal, die, er zijn bepaalde verschillen maar spiritueel zijn ze gelijk. Ah. Ah, ha, ha. Eind goed, al goed. Goed, zo dan. zeg het aan. Ja. Want uiteindelijk zijn we niet man of vrouw. En deze geboorte ben je misschien een vrouw. En de volgende geboorte een man. En andersom. Ja. Wat dat betreft is dus er geen garantie. Uh, nou, er wordt gesteld, deze wereld is tijdelijk alles in deze wereld is tijdelijk ja? dus alle relaties die aangaan in deze wereld zijn tijdelijk alles in de, er is een andere dimensie, een spirituele werkelijkheid waar alles eeuwig is en wij zijn als ziel het enige wat eeuwig is in deze wereld is de ziel dus waar ze het net over hadden dat mannen en vrouwen in principe hetzelfde zijn dat klopt, want we zijn allemaal ziel ja? uiteindelijk, we zijn ziel en hebben lichaam volgens de Bhagavad Gita dus je hebt nu een vrouwenlichaam. Ik, mannenlichaam, volgende keer misschien andersom. En, uh, en in feite ben je het lichaam helemaal niet. Je hebt het lichaam. Het, is, het lichaam heet Yantra en is een voertuig. Ontwichting, de bedoeling is, dus, zolang je blijft, uh, bezig blijft met de tijdelijke materie, dan ontwikkel je verlangens ten opzichte van die materie. En daarom kom je steeds opnieuw terug. Om dus die ervaring te hebben. En dan geboorte na geboorte. En het probleem van de materie is... Afwisselend geluk en ongeluk. Ja? Dat is het probleem in de materie. En dus geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Dat zijn andere problemen in de materie. Maar in de spirituele dimensie zijn die niet aanwezig. Jawel, verlangen is heel goed. Maar verlangen, verlangen kun je alleen bevredigen in Krishna. Uiteindelijk. Volledig bevredigen. Verlangen kun je dus gedeeltelijk bevredigen... In een relatie, uh, in deze wereld, de relatie tussen man en vrouw, tenminste in normale omstandigheden, is de relatie waarin je uiteindelijk de meeste vervulling kunt vinden. En van komt zoveel anders, hè, kinderen enzovoort, alles komt erbij. Maar daar vind je dan je diepste vervulling in, in deze wereld. Maar daarin zijn ook frustraties aanwezig. En dan zeg je nou, dat is gewoon de realiteit. Dat is de realiteit van de materie. Dat is niet de realiteit van de spirituele dimensie. Oh, jullie zijn met twee tegelijk. Zien jullie Of van ja, die ziel die springt wel ergens in een ander lichaam? Die ziel die springt wel ergens in een ander lichaam, maar je hebt hem gestremd in zijn normale ontwikkeling en degene die de abortus pleegt, die zal ervoor moeten betalen. De artsen ook natuurlijk, ja. Dus, dus, dus wat je ook doet, wat je ook doet... Ga niet werken in een abortuskliniek. <laughs> uh, abortus kun je beter vermijden. Dat is niet positief. Als je de Nee. Nee, dan is het je laatste geboorte. Je, je kunt eventueel wel opnieuw reïncarneren als je dat zou willen. Ja? En dan kom je dus terug om anderen te verlossen. En dan ben je dus speciaal iemand die komt op zo'n manier. Maar anders zou je dus dan aan het eind van je leven uh, naar die andere realiteit overgebracht worden. Dus je kunt binnen dit leven al dat die bewustzijnstaat bereiken. En dan kun je dus ook werkelijk die andere dimensie, die spirituele dimensie, waarnemen. Dan is het niet een kwestie van iets dromerigs of zweverigs. Is het is heel praktisch. Oké, okay, het laatste en... Een praktische aspect van waar wij mee bezig zijn, is dat we stellen eh, dat alles in deze wereld op zich niet goed of slecht is en dat het gebruikt kan worden. En dat maar dat het gebruikt kan worden voor spirituele doeleinden. Ja? Dus de onthechting die wij volgen is niet een onthechting waar we eh, het woud in gaan of in grotten gaan wonen, in de bergen of iets dergelijks. De onthechting die we hebben is dat we stellen van we gebruiken alles ik zit ook op internet en ik heb ook een computer waar ik dit vandaag op getypt heb en uh, we hebben ook een auto enzovoort okay. uh, je kunt alles gebruiken maar het doel ervan is anders dus ik gebruik mijn computer niet meer om mijn eigen bankrekening te vergroten of uh, enzovoort uh, ik gebruik het nu allemaal voor Krishna yeah. ik gebruik het uiteindelijk om kennis over Krishna te vergaren, te verspreiden, om kennis over bewustzijnsverheffing te verspreiden. Op die manier gebruik ik, kan ik alles gebruiken, maar in dienst van Krishna. Krishna ja. heeft dus... wat de als... oké, okay, Krishna is dus de oorsprong van alles wat er bestaat. Krishna is dus de oorsprong van wat de, wat de oorsprong van de Big Bang. Ja? Want waar kwam die. Als we, als we dus uitgaan van de Big Bang en een condense hoeveelheid massa. die zich ergens op een gegeven moment plaatsvonden. dan is Krishna die dus de oorsprong is van de Bang. Over, uh, Moeilijk om over te praten. Ja, want er komt waarschijnlijk dus, ook Nou ja, oké, okay, die dingen kun je natuurlijk. Uh, je kunt. Je kunt uh, Kijk, het punt is dit, dat, dat uh, of het nou wel of niet zo zou zijn, dat is niet, niet echt aan de orde. Ja? Wat aan de orde is, is dat er een, een, in de Vedas zo'n visie is op de werkelijkheid. Oké, okay, ik zelf heb op een gegeven moment gezegd van nou, ik wil het wel eens proberen. Ja? Ik wil het experiment wel aangaan. Ik vond het toch wel indrukwekkend genoeg om te zeggen van ik ga het experiment aan. Ik ben nu twintig jaar aan het experimenteren. En heb het nog niet echt helemaal gezien. Maar toch wel een aantal tussenstadia die beschreven staan geproefd. En daardoor denk ik van ik ga er nog maar een tijdje mee door. Ja. Maar, maar wat dat, dat is dus eigenlijk uh, het niveau. Alleen een, een volledig gerealiseerde persoon kan echt zeggen van ik heb het allemaal gezien. Dus we zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben het niet echt gezien. Ja, maar tegelijkertijd uh, heb ik er wat meer uh, ervaring Omtrent dan jullie en daar nog wat meer vertrouwen in. Maar wat jullie betreft, neem in ieder geval als kennis van de, van de Vedische visie. En wat je ervan wilt toepassen. Of het nou alleen Ayurveda is. Of dat je zegt, ik neem ook wel een beetje karma. Ik ben ook nog geïnteresseerd in het concept van karma. Ik ben ook nog geïnteresseerd in het concept van reïncarnatie. Vegetarisme zie ik ook wel zitten. Uh, een beetje Danurveda kan handig zijn, hè? Uh, wat militair uh, voor het geval er ooit nog eens een oorlog komt, <laughs> enzovoort. Dus ja, <coughs> mensen kunnen uiteindelijk uh, uh, zelf selecteren wat ze willen doen met die Vedische kennis, maar dat wil niet zeggen dat we dus zeggen van nee, nee ik wil er niks over weten. Dat is niet eigenlijk, uh... dus we proberen het, het niet op een manier te presenteren van, we gaan jullie bekeren, en je moet dus, uh, jullie moeten allemaal Harry Christus worden. En, uh, <laughs> en kijk even naar mijn horloge. Ik ga het nu <coughs> dus langzaam heen en weer slingeren. <laughs> en straks stappen jullie allemaal in je auto. En de trein, dan reis je allemaal naar Amsterdam. En dan kom je naar de tempel. <laughs> en, daar, <laughs> en daar staan ze al te wachten met, uh, met de scheerapparaten. <laughs> en, de, en de roze verf en zo. <laughs> zo erg is het niet. <coughs> ja. Kijk, ja, kijk, er zijn natuurlijk twee uh, opinies over, daarom heb ik hem maar niet behandeld. <laughs> er is een vedische, een vedische oorsprong die er beschreven wordt en er wordt een, uh, een oorsprong beschreven door de indologen. Niet waar? Nou goed. Uh, wat denk je dat de Vedische oorsprong zou zijn? Ik denk uh, ja, de Vedische oorsprong stelt dus weer Krishna. Die stelt, het is dus gemanifesteerd. En in feite heb ik dat ook wel een beetje aangegeven. Want ik heb zelfs gesteld dat, dat, dat Dan van Tari ja, de eerste was die eigenlijk met uh, Ayurveda aankwam. En dat hij een avatar was van Vishnu. Dat is uh, in, de, in het printen ook weggevallen trouwens. Dus dat Dan van Tari streepje. Want ik had het vergeten te, uh, I forgot to save, you know, Hoe noem je dat. Hè? <laughs> dus het is er niet uitgekomen. Het was een verbetering. Maar, daar achter dat streepje hoort dus te staan, avatar van Vishnu, Dantvantari. En die zou dan de eerste zijn die de medische, het, het super elixir hè, gegeven heeft. Dus ja, de Veda's stelt, de Veda's komen oorspronkelijk van, van Krishna of Vishnu. Dat is in feite dan dezelfde persoon die zich expandeert in vele vormen. Dus, uh, het heeft een spirituele oorsprong en, en dat is eigenlijk... Uh, Terwijl de westerse samenleving natuurlijk zegt, op een gegeven moment was er in de Indusvallei een, een bepaalde groepering, de Aryans, die kwamen daar de Indusvallei binnenwandelen en die mikten zich met een autochtone gemeenschap. En uiteindelijk kwam daar die oorspronkelijke Arische cultuur met die, en waaruit de Veda's voortkwamen, die op een gegeven moment eerst mondeling overgeleverd werden en die zijn zo opgeschreven. De Vedas zelf stellen ook dat ze eerst mondeling overgeleverd zijn en dat ze 5000 jaar geleden zijn opgeschreven. De moderne wetenschap stelt van dat is natuurlijk helemaal niet juist, die datering klopt niets van, het is veel later, want ja, die weten alles beter. En, uh, maar ja, dat verandert steeds. Dus uh, wat dat betreft... Het mondeling Ja. Ja, nee, nee, je hebt gelijk. Nee, nee ik, ik bespot je niet hoor, als ik dat zo zeg. Maar dat is gewoon een, een gegeven, weet je, wat er met informatie inderdaad altijd gebeurt. En op een gegeven moment is het ook gebeurd in India. Zo is het kastenstelsel ontstaan van iets wat oorspronkelijk in de Vedas was. Hè, dat er Brahmanen, Ksatrias, Vaishyas en sudras de arbeidersklasse was. Toen heeft men het oorspronkelijke systeem wat op bewustzijn was gebaseerd, gekaapt... ...en het naar geboorte gemaakt... ...zodat een bepaalde klasse het geboorterecht kreeg... ...om in een hoge positie te zijn en anderen uit te buiten. Zo is het, in het, zo is het systeem langzaam en zeker vermoord. Uh, goed, dus uitbuiting. Ja, er is uitbuiting geweest. En uh, we zien ook dus dat in de Indische traditie er allerlei afwijkingen zijn. Daarom wordt er gesteld dat oorspronkelijke Vedische kennis... ...komt dan in vier scholen. Die heet de Sampradaya's... Vier scholen van geestelijke erfopvolging. die er bestaan in India. en waarin dan. waar dus velen toe behoren. en waar dus. de guru leidt een discipel op. Ja, en als hij vindt dat hij gekwalificeerd is. stelt hij hem aan als guru. die weer een discipel opleidt. dus van. van individu tot individu. wordt die kennis dan. gehandhaafd in. Huh? Nee, nee, dat werd, dat werd dus ook met die... Met die uh... Het was ook zo dat volgens de Veda's, waarom er dan 5000 jaar geleden alles opgeschreven is, de reden is dat toen is het geheugen der, der mensheid nogal achteruit gegaan. De Veda's beschrijven ook vier periodes van tijd die, hon die honderdduizenden jaren duren, de yuga's, nietwaar? En dan 5000 jaar geleden is er het Kali-yuga begonnen en in het Kali-yuga neemt het vermogen van de mens behoorlijk af. En dan gaat zijn geheugen zo achteruit, dat ze dus uh, niets meer kunnen onthouden. En nu moeten we dus alles opschrijven. Ja? Als we iets opschrijven, dan zijn het vijf minuten later vergeten. Wat, wat moest ik ook weer doen? Enzovoort. Dus uh, zodoende hebben ze vijfduizend jaar geleden die kennis erop geschreven. Dus de oorsprong volgens uh, de Veda is Krishna of Brahman. Brahman is die onpersoonlijke energie, het onpersoonlijke aspect. En volgens de westerse samenleving dus die, Aayse, die Aryans die ergens zich gevestigd hebben in de Indusvallei. Die dus ook de oorsprong zijn van onze taal, de Indo-Europese taal enzovoort. Die dus echt een enorme invloed op, de, op het wereldgebeuren gehad. hebben. We zien dus beschrijvingen in de Vedas dat de Griekse cultuur eh, ook ontstaan zou zijn vanuit India dat dat vluchtelingen uit India geweest zijn, en als je ook de overeenkomsten ziet tussen Socrates en Plato en Indische filosofie, dan ja, dan is dat ook voorkomen duidelijk. Het Spartaanse, weet je, had uh, de krijgstraditie van Sparta vind je terug ook bij de Xatria's van India. Ja, daar zijn we ook natuurlijk goed. Er zijn, er zijn. Ja, ja. Ja, en er zijn dus ook woorden in de Nederlandse taal die je dus terugvindt in sanskrit. Ja, en, uh, ja, dus wat dat betreft... Uh, goed, dan is het verhaal rond, hè? tenzij er nog, uh, nog vragen zijn. Ja. Hoe denken we over mensen met een ander geloof? Je bent, wat zeg je? Ja, zondig is zoiets, hè? Uh, Wij stellen dat dus meer zo van... Uh, ...de Vedas beschrijven uh, verschillende niveaus van uh, materialisme en spiritualisme. Hè? En uh, het gaat dus niet zozeer om, het, om je geloof, maar het gaat ook om hoe je het toepast. En je kunt heel christelijk zijn, ondertussen uh, volkomen materialistisch bezig zijn. Hè? Heel heilig in de kerk uh, met een heilig gezicht. En ondertussen ben je gewoon uh, eigenlijk alleen maar bezig met, uh, met geld, met, met van alles en nog wat. Ja? Met materie. Ja. Met macht en noem het maar op. Zo kun je ook de veda's volgen en precies hetzelfde doen. Ja? Dus we vinden gewoon binnen elke religie in de, in de wereld, vinden we allerlei uh, gradaties van spiritualiteit. Dus het gaat ons niet om religie, het gaat ons om spiritualiteit. We zijn niet geïnteresseerd in religie, zelfs niet in in, in de meeste vormen van hindoeïsme, die eigenlijk ook, net zoals de meeste variaties van christendom, zich bezighouden met een materialistische vorm van religie. Waar religie alleen maar uiterlijk is en waar het, in, het niet gaat om innerlijke spirituele verheffing. Dus het gaat ons om spirituele verheffing. Zo dus stellen dat binnen elke religie is spirituele verheffing mogelijk. En uiteindelijk gaat het erom om te komen tot, uh, tot de hoogste emotie die we kennen als wezen wat dan liefde zou zijn. En dat kun je ervaren in liefde voor de totaliteit. Wat we dus God zouden kunnen noemen. Uh, de bron van alles. En uh, welke naam je daar aan toekent, dat maakt niet uit. Maar dus je, je religie moet leiden tot die spiritualiteit. Daar gaat het om. En daar meten we het naar. We meten dus, me, dus, dus mensen naar hun spiritualiteit. Wat, wat betreft hun ge ge gevorderdheid. In, uh, in, in, in godsbewust verder Alke, alle religies in principe de meeste religies zijn oké okay. er zijn natuurlijk wel uh, religies die uh, niet, uh, niet positief zijn misschien barbaarse uh, vreemde uh, vormen van du ik, ik, duivelsverering enzovoort uh, dat, dat, dat, dat, dat raden we niet aan <laughs> Oké, okay. dan denk ik dat het tijd is om het, uh, om het boekje rond te delen. Ja, ik dank jullie echt voor lang, zo'n lange aandacht. Hè. Het is een erg lange presentatie. Van vijf tot uh, kwart over acht zelfs. Ik heb er echt de drie uur vol gemaakt. Dus uh, het doet ze. Uh,